De eind is weer een nieuw begin. En eeuwig treuren heeft ook geen zin. Al doet het leven je nog zo'n pijn, morgen kan alles anders zijn. En ieder heeft alleen zijn dag, dan raak je even in een vrije val. Maar kom je eenmaal uit het gevecht, dan komt alles weer op zijn.